Susanne Vries met het NOS Journal. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op Syrië is een dode gevallen. Ook raakten er vier mensen gewond. De aanvallen zouden gericht zijn geweest op de steden Damascus, Hama en Daraa. Het wordt gezien als een waarschuwing aan het adres van de nieuwe machthebbers in Syrië. Israël wilde druzen beschermen een religieuze minderheid in het land. De afgelopen dagen werden zij meerdere keren aangevallen... door pro-regeringsstrijders. Daarbij vielen al tientallen doden. Het Amerikaanse leger houdt dit jaar op 14 juni een militaire parade. Het was officieel om te vieren dat het leger dan 250 jaar bestaat. Maar het is dan ook de verjaardag van de Amerikaanse president Trump. De president had eerder al eens gezegd dat hij zo'n parade wilde. In plannen die persbureau AP in handen heeft, staat dat 6600 soldaten een paar kilometer zullen marcheren naar het kapitol en het Witte Huis. Ook doen er onder meer tanks en helikopters mee. Volgens experts kost zoiets tientallen miljoenen dollars. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een auto ingereden op een groep mensen. Een vrouw van 46 kwam om het leven en acht mensen raakten gewond, van wie enkele ernstig. Het gebeurde in de binnenstad van Stuttgart bij een metrohalte. De bestuurder van de auto, een man van 42, is aangehouden. De politie van Stuttgart denkt niet dat hij een aanslag wilde plegen. Het zou gaan om een ongeluk. En de 14 bevrijdingsfestivals op 5 mei... krijgen voortaan structureel geld van het kabinet. Staatssecretaris Karamans heeft dat bekendgemaakt. De festivals krijgen dit jaar nog eenmalig 700.000 euro... Donderdag zeiden ze dat ze niet verder kunnen zonder structurele steun. Het geld dat Caramans beschikbaar stelt... komt uit het budget voor het levend houden van de herinnering... aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het weer, het is helder en overal droog. Lokaal is er mist, het is 4 tot 11 graden. Komende dag in Limburg buien, verder zon en 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort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 Je blijft jezelf bewijzen. Side. Don't stop reaching till you touch the side. Don't you know you Now no. it's a change It's a going away If you hold